Acht uur, Jo met het NOS-journaal. De Tweede Kamer praat op dit moment met minister Schultz van Verkeer. De minister is naar de Kamer geroepen om haar rol toe te lichten... over het kritische rapport over spoorbeheerder ProRail. Aan het eind van de middag bood staatssecretaris Mansveld... haar excuses aan voor het niet tijdig naar de Kamer sturen... van het rapport over het spooronderhoud. Mansveld zei erbij dat ze altijd de intentie gehad heeft... de Kamer tijdig te informeren, maar dit is niet goed gelopen, zei ze. Vooral de oppositiepartijen waren kritisch. Ze vonden dat de staatssecretaris informatie had achtergehouden en de Kamer onvolledig had geïnformeerd. Een meerderheid van de provincies gaat akkoord met de bezuinigingsplannen van het kabinet. In die plannen moeten gemeenten, provincies en waterschappen voor ruim een miljard euro inleveren. Ook worden ze verplicht voortaan te bankieren bij het Rijk. De koepelorganisaties van de gemeenten, provincies en waterschappen... bereikten twee weken geleden al een akkoord met minister Dijsselbloem van Financiën. Ze moesten dat alleen nog voorleggen aan hun achterban. De waterschappen gingen eerder deze week al akkoord met de bezuinigingen van het Rijk. En de verwachting is dat de gemeenten morgen instemmen met het voorstel. VN-chef Ban Ki-moon is zeer bezorgd... na berichten over een Israëlische aanval op een wapenconvooi in Syrië. Het konvooi zou wapens hebben vervoerd... die waren bestemd voor de Hezbollah in Libanon. Syrië heeft gedreigd om wraak te nemen na de Israëlische luchtaanval. Het land heeft een brief gestuurd naar de Verenigde Naties... waarin het Israël en zijn bondgenoten verantwoordelijk stelt. De secretaris-generaal heeft alle betrokken partijen opgeroepen... om escalatie te voorkomen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Ook de Syrische bondgenoten Iran en Rusland hebben verontrust gereageerd. Volgens Teheran zal de aanval op het konvooi onaangename gevolgen hebben voor Israël. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog, minimaal rond 5 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden. In het weekend kans op natte sneeuw en s'nachts vriest het licht. Dit was ten journaal. ABB verkeersinformatie: er staan geen files, er is wel vertraging bij de spoorwegen. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland. Vanwege de financiële crisis en omdat we steeds ouder worden, moeten veel fondsen hun uitkering wel verlagen. Dit wil niemand, maar door nu samen iets extra's te doen... hebben we ook in de toekomst allemaal een goed pensioen. Wil je weten hoe het echt zit? Ga dan naar sterk.nl Jouw pensioenfonds. Samen sta jij sterk. Een ontmoeting met de adellijke bewoners van Kasteel Middachten... die met behulp van een gedreven team vrijwilligers... het kasteel tot een rendabel instituut proberen om te buigen. Vanavond in Hollands Welvaren om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. Dit is Radio 1. Twee dingen zei je op de NA altijd. Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen.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 Uh, u bent de laatste in onze serie Nieuwe Kamerleden. U kwam als tweede uh, op de lijst van het CDA hier de Kamer binnen. Voorheen wethouder uh, in Purmerend. Uh, maar u bent uh, vooral landelijk bekend geworden... door uw strijd om het lijsttrekkerschap van, uh, van het CDA. Um, als u hier Buma tegenkomt, he, de winnaar uiteindelijk... maakt u wel eens grappen met z'n tweeën erover? Uh, ja, zeker geregeld. Wat wordt er dan voor uh, wat wordt er gezegd? Uh, wat voor grappen maken wij erover? Uh, ik kom hem trouwens uh, geregeld uh, tegen. Ik kom net ook uit een uh, uh, bespreking uh, met hem. Dus het uh, is gewoon een geweldige fijne collega. Ja, wat voor grappen maken wij dan? Ik ben natuurlijk vice-fractievoorzitter. Dus als hij dan soms wel eens weg moet... Uh, dan zegt hij, nou, ik ga nu, uh, Mona... Uh, nu is de macht niet meteen overnemen, ja. dat soort dingen. Ja. ja. En uh, is, er, is er nog een katerig gevoel over of is dat helemaal weggeëpt inmiddels? Nee, juist niet. Want anders kan je daar geen grappen nee. over maken met elkaar. Nee. Nee, absoluut niet. Het is, uh, ja, we hebben gewoon een goede samenwerking. Het is een fijne collega met een geweldig droog gevoel voor humor. Ja. We zitten hier in uw kamer. Um, ik ben al bij een aantal andere collega's van u ook geweest. Wat mij opvalt, is dat het overal zo'n kale bende is. Ik had het <laughs> zoveel gezelliger verwacht, ook bij u hier eigenlijk. Oh, ik vind het hier wel gezellig. Ja? Het is een, uh, het is een uh, rechthoekige kamer. Wat is het, een meter of mm, vier bij een meter of zeven. Ik zit hier samen met uh, twee medewerkers. Gelig uh, uh, geelig uh, gestreept uh, behang, net nieuw, want er zat een scheur in. Lambrisering van uh, bruin hout en uh, ja, kantoormeubilair. Ja, ik ben zelf niet zo'n mens die heel veel dingen uh, ophangt. Ik zeg altijd, ik heb al een uh, druk hoofd. Dus ik wil zo min mogelijk tierenlantijntjes ja. om mijn hoofd. Niet om nog meer prikkels. Nee, nee. Maar geen bloemen of zo? Nee, maar die moet je ook, uh, die moet je ook verzorgen. Hè? En, uh, <laughs> ik zeg altijd, uh, ik zorg goed voor mijn kinderen. Ja, dat zijn er vijf, hè? Ja. Vijf jongens ook. Vijf jongens. Ja, en dan denkt u, oh, ze gaat weer beginnen over die kinderen... en hoe ze het combineert. Ik zie het u denken. <laughs> ja, hè? Dat wordt uh, vaak uh, aan je gevraagd. En ik praat altijd heel graag uh, over mijn kinderen. Maar ik zeg er wel altijd met een grapje bij... Uh, stel je deze vraag ook aan een man. Ja, maar is het zo dat, uh, dat u het gevoel heeft... Dat u, er, dat u inderdaad hier als vrouw iets meer moeite moet doen... om u de zicht te bewijzen dan als, als man? Nee, dat heb ik niet. Nee, er lopen hier uh, gewoon heel veel vrouwen ook uh, in de ronde. Uh -huh. Een derde van de Kamerleden uh, is vrouw. Uh, dat zijn vrouwen van verschillende leeftijden. Heel veel met kinderen en heel veel zonder. Maar de mannen hebben ook uh, gezinnen. Ja, ge dus in die zin uh, is, is het toch wel ook een andere tijd, hoor. Ja, hè? wordt er toch ook gecombineerd? Ja, even. absoluut. Ja. We hebben hier een pintekening die u van de muur heeft gehaald. Uh, wel heel persoonlijk trouwens. Ja, die wel. Dan Want die we... komt uit Purmerend? Ja, deze komt uit Purmerend. Ik heb hier uh, twee persoonlijke dingen. Ik heb hier een foto van uh, uiteraard. Die neem ik altijd overal uh, mm -hmm. als ik van, van baanwissel uh, mee. En ik heb hier een pentekening van Purmerend. Die heb ik uh, als cadeau gehad bij mijn afscheid als wethouder in Purmerend... van de vereniging Historisch Purmerend. Mag ik eens kijken? Ja, Wat hoor. is het? Wat staat erop? Uh, er staat, uh, nou ja, het is een historische pentekening. Dus er staat uh, de, de... Mooi gebouw en de, ja, schepen. Ja, mooi gebouw en schepen. Dus uh, ja, het is, het is gewoon een hele mooie tekening. Permanent is natuurlijk ook al heel erg uh, oud. Dat uh, weten mensen niet, want die denken dat dat een Phoenix-gemeente is. Dat is het ook wel. He, Phoenix-gemeenten zijn uh, heel veel huizen gebouwd in mm -hmm. nieuwbouwwijken. Maar het heeft ook een prachtige historische kern met een uh, gerenoveerde koemarkt, waar vroeger de koeien stonden. Echte koeien. Nu staat er een heel mooi kunstwerk van uh, koeien. En dat lijkt ook. Dus niet zo'n modern kunstwerk waarvan je denkt, van, wat is dit nu? Mm -hmm. Maar gewoon echte koeien. Uitgaansgebied, uh, zomers mooie terrasjes en zo. Ja, ja. Prachtige stad. Nou is het zo dat uh, u heeft natuurlijk geprobeerd om de lijsttrekker te worden. Dat is niet gelukt. Maar u heeft wel dat purmerent waar u zo vol liefde eigenlijk over praat achter u gelaten. Waar uw wethouder was. Waar u gewoon de, hand, de, de, de lijntjes in de hand had. En dingen kon beslissen die gewoon morgen werden doorgevoerd. Ja. Dus wij anders hier, hè? Dat gaat hier heel erg anders. En dat is voor een doener als ik. Uh, iemand die een probleem uh, op wil lossen. Is dat, is dat wennen? Want als je hier wel eens geconfronteerd wordt... Uh, met zaken waarvan je denkt van, jongens, doe er wat aan. Ja, daar ga ik niet over. Een hier praten over brandveiligheid in uh, verpleeg- en verzorgingshuizen. Uh, en dan constateer je dat het op sommige plekken nog steeds niet opgelost is. Nou, dan heb ik echt zoiets van, waar gaan we over praten in vredesnaam? Los het op! Maar daar ga je dan als Tweede Kamerlid niet over. Nee. Dus wat je dan doet, is uh, vragen stellen en mensen mobiliseren zodat mensen dat ook zelf kunnen gaan doen. Ja, maar wordt u daar op termijn, als u u zelf kent, niet ook heel erg gefrustreerd van? Dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Dat weet ik dus nog niet. Nee, maar wat denkt u? Want u kent u zelf al een heleboel jaren. Ja, weet je, ik ben ook een mens die uh, op een gegeven moment in een bepaalde situatie kijkt van... wat kan ik hier dan uh, betekenen? Dus ja, dat is moeilijk om ja. te zeggen. Maar waarom eigenlijk? Waarom dan hier? Omdat ik, uh, ik, ik was al heel lang uh, wethouder 4,5 jaar in uh, Purmerend. Daarvoor ben ik bijna acht jaar wethouder geweest in de gemeente Waterland. De gemeente, als ik zeg Mononkendam, uh, Marken, Ilpedam, Broek en Waterland, dan zeggen mensen: oh daar. Ja. Daar ben ik ook jaren uh, wethouder uh, geweest. En op een gegeven moment constateer je dan dat ze in Den Haag allemaal zaken bedenken, regels bedenken. Uh, betutteling uh, uh, ja, betrachten, om het mm. maar eens netjes te zeggen. En ik had zoiets van, nou, nou kan ik mezelf irriteren als wethouder daaraan... maar kan ook gaan proberen er wat aan te doen. Ja, ja, Dus u heeft daadwerkelijk nu het gevoel dat u de mensen... uw oude collega's gaat helpen om het hier te veranderen? Ik uh, ga ernstige pogingen wagen. Ja. ja, ik ben strijdbaar. Want wat was bijvoorbeeld in de tijd iets waar u zich kapot aan ergerde? Ja, maar, uh, bijvoorbeeld, dan uh, komt er op een gegeven... ...voorstel uh, om uh, de aanbesteding van uh, huishoudelijke hulpen die de gemeente regelt, hè, om daar regels voor te stellen. Waarvan ik bij mezelf dacht van mensen gaan wat nuttigs doen, dat doen wij hier al lang op die manier. Mm -hmm. En is het inmiddels doorgevoerd op de manier zoals u dat daar deed? Um, die wet is aangenomen, maar in Purmerend deden we dat al lang ja. zo, in, in, in Zaanstreek-Waterland. U bent inmiddels een paar maanden hier actief. En u zat um, in een soort klasje begeleiding van uh, de nieuwe Kamerleden van het CDA. En daar was Ger Koopmans, oud-Kamerlid van het ja, CDA. bekend. Um, en hij heeft voor u een tip. Luister maar. Beste Mona, jij bent een authentieke vrouw... die altijd geweldig betrokken is geweest bij de zorg... en met name voor ouderen in Nederland. Blijf dat. Blijf authentiek... Laat je niet gek maken door de hoeveelheden papier en ellende die over je uitgestort worden. Laat je niet gek maken door de enorme hoeveelheid debatten die je aan moet gaan. Maar zorg dat je continu de mensen voor ogen blijft houden. Dan blijf jij voor Nederland en voor het CDA. En voor al die ouderen in de zorg die heel veel problemen kunnen hebben. een hele sterke kracht. Authentiek, dat is wel een woord hè, van nu, geloof ik. Ja. Ja, dat betekent dat je jezelf bent. Ja, en dat bent u? Nou ja, ik, ik zou niet weten hoe ik een ander kan zijn. Nee, hè? Maar stel dat, uh, dat u uh, uw, uw partner verliest... u moet zichzelf uh, op een blind date uh, gaan... Uh... Ja, je... ja, u moet er niet aan denken, maar goed. Nee. En je moet gaan zeggen in één in zin wie, wie u bent. Wat zou u zeggen over uzelf? Ja, ik, ik vind het altijd zo'n moeilijke vraag. Want ja, hoe moet je jezelf nou omschrijven? Kijk, ik zeg altijd, ik ben Mona... Uh, uh, wat je ziet, dat, dat is wat je krijgt. Ik ben vrij direct. Um, uh, maar uh, ja, ik, ik doe ook wel wat ik, wat, ik, wat ik zeg. Dus je weet wel, Dat zeggen mensen ook altijd van mij. Je weet wel wat je aan haar hebt. Mm -hmm. En wat is irritant aan Mona? Wat is... Ach. Um, ik, ik kan wel eens te snel willen. Ja. Hup de pup. Ja. Hup, hup. Kom op. Gaan we. Dan krijgt u het hier nog zwaar. <laughs> ja, dat is, dat is wennen. Maar goed, daar uh, groeit de mens door. Ja, nou, we zijn benieuwd. Die debatten hè, waar uh, meneer Koopmans het over had, dossiers... hij noemt het uw valkuil. U bent natuurlijk, u wil aanpakken. Ja. Dus er zijn een heleboel beleidsterreinen waar u... Uh, vandaag bijvoorbeeld het debat over uh, van uh, mevrouw Mansveld... waar u overigens niet bij was, zei u net. Ja. Want dat is natuurlijk niet uw beleidsterrein. Nee, dat klopt. Maar al die andere, hè, zorg... Daar zijn ook een heleboel debatten over. Ja, er zijn een heleboel debatten over. En wat ik Ger Koopmans net ook hoorde zeggen... Uh, is uh, hou... want dat, dat is wat ik hem hoor zeggen... hou voor ogen waar je het voor doet. De mensen. De mensen. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Als je kijkt naar de plannen die de PvdA en de VVD hebben... voor de ouderenzorg, maak ik me gewoon heel veel zorgen. Ik kom op werkbezoeken en dan uh, kom ik bij uh, ouderen... Uh, die bijvoorbeeld verstandelijk uh, gehandicapt zijn... Nou, daarvan zegt de PvdA en de VVD in het regeerakkoord... meer in een verpleeghuis. En dan denk ik bij mezelf van, ga nou eens kijken. Dit zijn mensen die ochtends gewoon op gang geholpen moeten worden. Dat, ja, dat is eenvoudig te onthouden. Hè? Bed, bad, brood. Als dat niet voor ze geregeld wordt, doen ze niks. Mm -hmm. Dus dat is iets wat ik ook voor ogen hou. Als je kijkt naar de plannen om de huishoudelijke verzorging... Hè, de huishoudelijke hulp die mensen krijgen... om dat bijna af te schaffen. Dat is ook een plan van uh, de PvdA en de VVD. Dan zeg ik namens het CDA... dat zijn mensen die nu nog thuis kunnen blijven wonen... omdat ze nu niet vervuilen. Maar als je dat weghaalt dan ontkom je er op een gegeven moment niet aan... dat ze naar de duurdere verpleeghuizen moeten. Maar goed, het, we hoeven niet dat hele beleid uiteindelijk te bespreken. Want het Partij van de Arbeid en de VVD zeggen ook weer... we hevelen het over het een en ander naar gemeente. Veel dichter weer bij die mensen zelf. Kunnen veel beter inschatten wat ze nodig hebben. De wijkverpleging komt gewoon weer terug. Dus zij zijn ervan overtuigd dat het ja. wel degelijk goede zorg oplevert. Ja, dat, dat, dat, dat, dat mag ik hopen ja. dat ze dat uh, denken. Maar ik, denk dat, ik, ik weet dat het zo, niet zo is. Omdat ja, je hebt het over. Ik was, ik was bij, uh, bij uh, Ari. En Arie is tachtig uh, en die uh, heeft de verstandelijke vermogens van een kind van drie. Hele Liefert. Maar die, die kan dat dus niet zelf. En uh, als je zaken overhevelt naar gemeenten... en je doet daar niet voldoende geld bij... Mm. Ja, dan ja. op een gegeven moment houdt het ook op. Nou is het wel zo natuurlijk dat er ook dingen zijn besloten... ook toen het CDA nog hè? Ik bedoel bijvoorbeeld de, de eigen bijdrage die verhoogd wordt... en uh, dat, dat ouderen... Ja, hun, hun eigen huis als het ware moeten gaan opeten, hun eigen vermogen in eerste instantie. Daar heeft het CDA ook zandtekening onder gezet, hè? dat ja. stond in het lenteakkoord. Dus um, is het ook uw eigen partij te verwijten? Nou, het is, het is zo. Als wij niks doen aan de zorgkosten, dan loopt dat op een gegeven moment zo uit de hand dat we het niet meer kunnen betalen. Ja. Dus we moeten met elkaar daar wat aan doen. En daar heeft, daar heeft ook het CDA plannen voor opgenomen in het verkiezingsprogramma. Maar de vraag is wel, waar ligt de grens? En je ziet nu wel dat de PvdA en de VVD daar weer veel verder in gaan. Ja, ten koste van mensen waarvan ik denk, dit kan niet. Als je een partner hebt die aan het dementeren is... de enige manier waarop je dat vol kan houden... is dat hij een aantal dagen naar de dag... Nou, als dat ook voor een groot deel gaat verdwijnen, dan maak ik me daar zorgen over. En ik heb dat net recent ook in mijn ja. familie meegemaakt. Ja? ja zeker. Want? Nee. Ja, een, een aangetrouwde oom van mij is het, um, is het mis meegegaan. En dat heeft uh, die tante van mij heel erg lang vol weten te houden, omdat er ook sprake was van dagbesteding. Want ja, het is niet vol te houden. Mensen weten dat vaak niet, maar dementerende ouderen die stoppen bijvoorbeeld met eten, die draaien de dag en de nacht om. Nou, dat is niet vol te houden als je niet een, een, een aantal dagdelen kunt, even kunt ademhalen, even tot rust kunt komen. Ja, want we zien u ook vol passie daar in die kamer hier hè, voor pleiten. Um, is het zo dat uw moeder belt na afloop van. Uh, goed gedaan, Mona, voor, voor mij, voor, voor mijn toekomst? Want uw moeder is natuurlijk ook op leeftijd in de ja. Mijn moeder is uh, 69 en die is nog blakend gezond. Uh, mijn vader, 72, uh, ook, uh, al, ook nog gezond. Ja, die volgen dat wel natuurlijk. Kesem. Absoluut. En ik weet mijn, van mijn schoonmoeder dat die stiekem alles bewaart van mij. Wat, uh, mijn, moeder is, mijn schoonmoeder is 69, dus die vinden het wel heel erg leuk. Ja, want ja. toen we net uh, voordat de uitzending begon, zei ik ook: zei ik ook moet eigenlijk mijn moeder even sms'en mee? ga ja. luisteren naar de ja. radio. Ja, ja, ja. Nog steeds is het ja. haar kleine dochter die nu. Ja, maar dat, dat blijft zo. Hè. Mijn oudste zoon is 18 jaar. Die jongen is uh, flink uit de kluiten gewassen. Hij rugbiedt 1,95 meter. 95. Dus de luisteraar kan zich daar misschien wat bij voorstellen. 1,95 meter. 95. Maar dat zeg ik ook altijd tegen: hem. ja, het blijft toch je kleine mannetje. Goed, is het zo dat u uh, als u het had gewild dat er dingen inderdaad ook in het verleden anders waren gaan, zegt u ook ja, CDA, jongens, we moeten nu een andere koers gaan varen. Nou, Het, het CDA die heeft in het verleden uh, in de vorige regering ook uh, meegedaan uh, uh, aan uh, besluiten. En dat zijn besluiten die ook nodig zijn. Ik zeg ook niet dat er niets bezuinigd hoeft te worden. Nee. Er zijn partijen die dat wel zeggen. We zullen met elkaar met wat minder toe moeten. Maar, we, maar dit, dit kabinet schiet een, schiet een beetje door. We zitten op de werkkamer van het nieuwe kamerlid van het CDA. En eigenlijk was het de bedoeling dat deze uitzending maandag zou zijn. Maar goed, we weten allemaal dat toen ja. de koningin dat De koningin gaat voor de keizer. Precies. <laughs> Zo is het. Ja. Verzint u die niet ter plekke, of niet? Uh, ja, <laughs> nou, nou ja, dat ja, dat dat deze wel. Heel al <laughs> ja. Um, he, toen u het hoorde, want het was echt ook nieuw voor u, neem ik aan. Ja, dat uiteraard. Dat... Ja, van wie hoorde u het? Uh, ik ik uh, was bij een bijeenkomst over internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking. En toen zag ik het uh, op mijn telefoon uh, via Twitter, ja. lang leven Twitter, voorbij komen ja. dat er een persconferentie was. Ja. En ik dacht in eerste instantie: oh, mijn hemel, het zal toch niet zo zijn dat Prins Friso is overleden? Nee, nee. Maar toen ik later zag dat Rutte erachteraan ging, dacht ik: denk, ja, dit is het moment. Ja. Um... Is het zo dat de koningin op een bepaalde manier... Hè, ook gedreven wil, ook graag dingetjes... volgens mij ook een beetje ongeduldig. Herkent u iets van uzelf in haar? Nou, nee, dat zou ik te veel eer vinden. Ik vind het wel een heel erg bijzonder mens. Ik vind haar echt uh, klasse hebben, statuur, waardig. Maar ook met menselijkheid. Zoals ze zelf ook zei, dat ze ook in tijden van uh, verdriet... en in tijden van vreugde en in tijden van nationale trots... Uh, bij de Nederlanders kon zijn. En dat vond ik ook echt vond ik zulke ware, wo ware woorden. Ik denk, ja, zo is het gewoon. Kreeg u een brok in uw keel? Nou, een beetje wel. Het is toch, ja, het is toch een tijdperk wat afgesloten wordt. Ja. Heeft u een, uh, een held gehad toen u, toen u uh, ging studeren? Nee, nee, ik ben uh, opgevoed uh, met uh, de gedachte dat uh, alle mensen uh, nou, toch wel gelijkwaardig uh, aan elkaar zijn. Dus dat heb ik niet zo. Ik had ook nooit uh, posters van uh, popsterren bij mij aan de, aan de kamerwand uh, uh, hangen. Wat, wat voor type gingen naar school in, uh, wat was het, Volendam? Hoorn, ik heb in, in Hoorn op de middelbare school gezeten, ja. op het Wierenfriedes. Okay. Maar was dat al een heel uh, sociaal uh, iemand, uh, geëngageerd? Ik was, gewoon, uh, ik was gewoon een puber. Ik was uh, bezig met uh, naar school gaan, sporten. Jongens uiteraard, uh, uitgaan. Uh, daar was ik mee bezig. En jongens ik... uiteraard? Ja nou, ja, nou ja, in mijn geval uiteraard jongens. Ja. Ja. Heeft u er veel versleten? <laughs> nee, dat niet. Nee? Nee, nee ik was zestien uh, toen ik mijn huidige man ontkeek. Oh ontmoet. ja, oh, de ja. jeugdliefde gewoon. ja. Goh, um, we hebben een vriendin van u gebeld, want uh, u bent ook een vervente sportster. Ja, Rennen? Ja, hardlopen. Hardlopen. Zullen we even luisteren wat zij over u zegt? Mona is uh, te typeren als een persoon die zich behoorlijk al vastbijt uh, in wat ze wil en wat ze kan. Dat kan ik bijvoorbeeld uh, aangeven met het hardlopen, wat ze regelmatig doen. We zijn uh, onder andere vriendinnen die veel hardlopen. Mona is ontzettend fanatiek. Uh, ze traint ook heel veel en gedisciplineerd. En het ergste van alles is uh, dat ze ook bijna altijd wint van mij in tijd. We hebben al jaren lopen we de, de loop. En op de een of andere manier, al is het soms op de halve minuut, wint ze hem altijd. En dat terwijl ik ook nog iets jonger ben dan haar. Maar ja, dat is duidelijk hoe Mona is. En ja, dat vertaalt zich uh, in de politiek weer. En dat is denk ik ook hoe wij haar allemaal uh, vaak zien. In iemand die uh, echt voor haar doel gaat en een hele duidelijke visie heeft. En uh, zo ook op haar doel uh, probeert af te gaan. Oh, dus, uw vriendin. Ja, Marielle. Marielle. Uh, wilt u de beste zijn? Ik wil gewoon wel goed zijn in wat ik doe. Dat wel. En weet ja, waar ik zeg ook altijd: als je het doet, dan moet je het goed doen. En weet u ook waar die bron daarvan ligt? Waarom dat moet? Van uzelf? Nou, ik ben thuis wel opgegroeid met een flinke arbeidsmoraal. Zo van: uh, je werkt voor je centen. En waar bleek dat dan uit? Wanneer... Ja, nou ja, van, van jongs af aan al um, uh, leren. Als je kunt leren, moet je ja, gewoon je talenten gebruiken. Werd dat letterlijk gezegd? Um, nee, dat niet. Maar het was wel zo van, nou uh, Mona, je kan het en dan moet je het ook doen. En um, uh, ja, als je ziek bent, als je wel ziek was... dan van: uh, Ja, ben je echt ziek of heb je er geen zin in. Dus ja, dat, dat wel van huis uit meegekregen. En dan zei je: nou, ik, nee, ik heb er inderdaad gewoon niet zo zin in. En dan? Dan ging het niet door. Nee, dan moest u wel, bedoel. Dan moest ik gewoon naar school. Ja, dus op zo'n manier ben ik wel uh, opgevoed. Gewoon uh, hard, hard, doorwerken, ook wat voor elkaar betekenen. Ja, want dat zei je net ook al. Hè? Ik ben opgegroeid dat dat je, iedereen was even goed. Je ja. Was sociaal naar elkaar. Was dat ook inderdaad? Werden daar gesprekken over gevoerd of hoe ging dat dan? Waardoor... Ja, je was gelijkwaardig uh, aan gelijkwaardig, elkaar. Gelijkwaardig zijn. Ja. Dat... Mijn die, vader zei dan altijd wel eens zoiets van... ach, de burgemeester moet ook naar de wc. Dat soort uh, uitspraken. Of anders gezegd, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Mm -hmm. Dus heel erg nuchter, nuchter opgevoed en hard werken. En je talenten gebruiken. Het, uh, ja, het bestond gewoon niet als je, dat je met een knappe kop... een, een onvoldoende haalde voor een, uh, voor een uh, op proefwerk of een tentamen. En wat waren uw talenten, behalve hersens? Of wat zijn uw talenten? Nou ja, ik ben wel gezegend met een helder verstand. Dat uh, wel. Uh, met een gezond lichaam. Daar ben ik me zeer van bewust. Ik kan uh, heel veel werk uh, verzetten. Sterke vrouw. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat, is ook, dat is ook maar een zegen. Daar word je mee geboren. Uh -huh. Daar ben ik me zeer van bewust. Ook zeker in het woordvoerderschap dat ik uh, hier uh, mag bekleden. Ik ga over de AWBZ. Langdurige zorg. Uh, over de WMO. En dan zie je dus ook dat het heel anders kan zijn in het leven. Ja. Dat mensen door, uh, door ongelukken of door de ouderdom die met gebreken komt... de rest van hun leven afhankelijk zijn van zorg. En uh, dat het onvoorstelbaar belangrijk is dat die mensen die zorg ook krijgen... omdat ze anders niet mee kunnen doen in de samenleving. En dat een mensenleven uh, altijd van waarde is, ook als het, als het een gebrek heeft. Ja, want oorspronkelijk was u advocaat. U heeft rechten gedaan, bestuurskunde ja. geloof ik. Um, een combinatie. Ja. Maar uiteindelijk trok die zorg. Om, wat was de reden daarvoor? Nou, dat is eigenlijk heel toevallig geweest. Ik heb eerst uh, ik heb ruimtelijke ordenings- en milieurecht gedaan. En mijn mijn wethouderschap in Waterland was ruimtelijke ordening en milieu. Maar goed, u was eerst van de advocatuur naar, naar de nee, politiek? Ben, nee, eerst heb ik, uh, heb ik in, de, in, in de politiek gezeten. En toen op een gegeven moment, na die vier jaar, had ik dat wel gezien... Dat is ook een eigenschap van mij. Ik hou wel van afwisseling. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dan ga ik nu de zorg doen. En dat heeft me gegrepen. En waarom dan? Om vanuit de gedachte dat het, uh, dat het een zegen is... of dat het mazzel is, net hoe je het wil bekijken... dat je met een gezond lichaam en een gezonde geest geboren wordt. kan je zelf heel veel aan doen, hoor. Door gezond te eten, te sporten. Maar als je gehandicapt geboren wordt ja. of een ongeluk krijgt, is dat niet zo. En voor die mensen hebben wij met z'n allen een verantwoordelijkheid. Dat wil trouwens niet zeggen pamperen. Want ook mensen met een beperking kunnen zelf ook veel. Maar er is wel een bepaalde uh, uh, bodem die die mensen nodig hebben op een andere manier dan u en ik, zoals wij hier met z'n tweeën... Ja. gezond zitten te praten. U bent een zelfverzekerde vrouw, hè? Oh, is. Nou, nou, dat, ja, nou, nou nee, ik, ik ben ook wel eens uh, dat ik denk van dat had ik even anders kunnen doen. Wanneer? Uh, als ik in een debat net niet scherp genoeg ben. Of als ik me ergens in vergist heb. Of als ik uit mijn slof schiet onterecht. Was dat of al? als ik thuis überhaupt uit mijn slof schief. Of het terecht is. Want gebeurt dat wel eens? Ja, natuurlijk gebeurt dat wel eens. Absoluut. Ik heb vijf kinderen. Wat denkt u? Ja. Dat dat altijd roze geur en manenschijn is. Nee, dat denk ik zeker nee. niet. Vijf jongens. <laughs> nee, zeker niet. Nee, maar... Uh dat mag eigenlijk niet van u zelf uit uw slof schieten... want u zegt, daar is wel eens reden voor. Er is wel eens reden voor, maar het is altijd beter... om te proberen met argumenten te redden. Het is altijd beter. Ja. Maar, ik bedoel, dat, dat zijn ook... er is niet iets, um, een soort onzekerheid, volgens mij? Um, nou, soms wel... Soms wel. Als je voor het eerst uh, iets doet, is dat best eh, eng. Uh, nou, die eerste avond uh, voor, met die lijsttrekkersdebatten. Uh, in uh, Rotterdam. Als je eventjes moet gaan vertellen waarom ze jou moeten nemen. Ja. als lijsttrekker voor het CDA. Nou, dat is wel even een momentje dat je denkt: van, gaat dit allemaal lukken? Ja. Maar, goed. maar wat ik dan wel heb. en dat, dat, dat heb ik echt. dat heb ik aan mijn vader te danken. Uh, doe het maar. Probeer het maar. Kijk maar of het kan. Of anders gezegd, waarom zou het niet lukken? Ja. Nou, eh, CDA, maak je borst maar nat. Want we horen ook dat u houdt van een beetje vaart en niet te lang. En hup, dan gaan we weer door. Als u hier nou over vier jaar nog zit, hè, daar gaan we dan even gevoeglijk van uit. Dank u. <laughs> wat, wat is er dan eh, wat is er aan u te danken wat er dan veranderd is? Als het bijvoorbeeld gaat om die zorg, want dat is toch uw heel speerpunt? Ja. Nou, ik moet daar wel één uh, um, ja, winstwaarschuwing bijna bij maken. We hebben wel te maken met een Tweede Kamer... waarin de VVD en de PvdA een dikke meerderheid hebben. Dus als die elkaar vasthouden in deze, wat mij betreft... desastreuze plannen voor de zorg in Nederland... dan kan ik hoog springen. Verspringen, niet springen, maar dan verandert er niets. Maar dat is wel waar, um, wat mij betreft, mijn activiteiten hierop gericht moeten zijn. Proberen die plannen bij te stellen en anders heel duidelijk laten zien wat de effecten daarvan zijn. En dat is wat ik ook al een keertje gezegd heb um, tegen in een, in een interview hierover. Het ziet er nu naar uit dat direct het stoepje van de overheidsfinanciën heel erg mooi schoongeveegd is, maar dat alle ellende achter de voordeur gestopt is. Maar goed, uh, dit is de realiteit. Dat die twee daar uh, ja, he, nu de macht klopt. hebben. Het CDA heeft niet meer op die manier de macht. Dat is correct. Dus daar heeft deze uh, fanatieke vrouw mee te maken. Dat is een feit, ja. ja het, is, het, is, het is precies zoals u het zegt, ik kan het niet mooi maken. Nee, Dat is het resultaat maar van de verkiezing. Maar dat gaat toch een heleboel frustraties opleveren, schat ja, ik zo in. Dat schat ik ook zo in, maar zo is het leven. Hè? En uh, daar, was ik, uh, dat, dat, daar was ik wel bij, dat wist ik. Maar dat, ja, dat is wel wat mij draait. Toch te zorgen dat de zorg in dit land voor mensen die niet zonder kunnen... voor die mensen die door uh, geboorte, ongeluk of ja. door ouderdom... afhankelijk zijn van zorg, hè, bed, bad, brood, dat dat wel in stand blijft. En als u in Purmerend rondloopt of in Volendam, waar u oorspronkelijk vandaan komt... merkt u dat u een voorbeeld voor andere vrouwen bent, jonge meisjes... Uh, ik, ja, ik merk dat soms wel, maar ik, ik ben er ook altijd wel een beetje verbaasd over. Want ik zie mezelf zo helemaal niet. Maar het is wel altijd een vraag die uh, gesteld wordt. En dat is waarom de vraag van Mona, hoe doe je dat nou? Of hoe heb je dat gedaan? Want mijn jongste is inmiddels negen. Uh, als die echt vanuit interesse gesteld wordt, ja, dan uh, mag ik graag daarover praten. En wat zegt u dan? Uh, wat ik dan zeg, maar ik zie dat we bijna aan de tijd zijn. waar ik in ieder geval zeg is doorademen en niet overal een probleem van maken. Dat ja. helpt een hoop. Ja. En kan iedereen dat, denkt u? Of ligt dat ook gewoon aan een karakter? Ja, het ligt ook aan een karakter. Eerlijk is eerlijk. En aan een opvoeding? Dat helpt ook, ja. En dus al die vijf mannen, die kleine jongetjes... van, van 9 tot 18 geloof ik, of ja, 20... Ja. Um, die worden op die manier opgevoed, als u ook op, opgevoed bent? Ja, dat doen wij, mijn man en ik. En trouwens ook mijn ouders en mijn schoonouders. Want we doen het echt met elkaar. Dat doen we ook op die manier. Stap af en toe ergens overheen. Maar ja, het zit ook in een karakter hoor. En, ja. en, en ja, daar word je mee geboren. Ja. En na een heleboel jaren, de, de, 16 jaar was u toen u hem kreeg. Wat is de grote meerwaarde van uw man? Want u gaat helemaal stralen. Als... <lacht> wat maakt dat u nog steeds denkt: ja, elke dag, ik wil bij hem zijn? Nou, hij is een beetje de bodem hè, waar het allemaal op staat. En de bodem, hoe ziet hij eruit? Mijn man? Nou ja, ik bedoel niet letterlijk, <lacht> maar. Een, een, wat voor type? Ja, vrij onverstoorbaar. Ja, goed, goed setje samen daar. Ja, ja, ja, zeker. Tenminste, ik vind van wel. Ik geloof hij ook. <laughs> Mooi zo. Um, heel hartelijk dank. U was de hackersluiter in, de, in onze serie met de nieuwe Kamerleden. Uh, onze uitzendingen zijn terug te luisteren op onze site tweedingen.nl. En uh, morgen zijn we er weer uiteraard met een, uh, een andere uitzending. Nu neemt Today het van ons over. Willemijn Veenhoven, wat zijn jouw onderwerpen vanavond? Veel vitesse Ajax. Heel veel Vitesse-Ajax. Voor de ja, liefhebber. Ben, dat is natuurlijk iedereen. Uh, dus dat. Uh, waar hebben we het nog meer over? Um, nou, een hele mooie verschuiving in de economie. We gaan steeds meer met elkaar delen. Je had natuurlijk al Airbnb, dat je in elkaars huis kan slapen op vakantie. Maar dat gaat van auto's tot, tot keukentrapjes, tot cirkelzagen. Er is dus een, hele, een hele tweede economie aan het ontstaan. Daar gaan we het over hebben. Onder andere. En nog veel meer mooie achtergrondverhalen bij de film Lincoln. Over hoe Daniel Day-Lewis zich voorbereidt. Nou, dat allemaal. En nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen.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 VN-chef Ban Ki-moon is zeer bezorgd... na berichten over een Israëlische luchtaanval op een wapenconvoy in Syrië. Het konvooi zou wapens hebben vervoerd die waren bestemd voor Hezbollah in Libanon. Syrië heeft gedreigd om wraak te nemen op Israël. Ban Ki-moon heeft alle betrokken partijen opgeroepen... om verdere escalatie te voorkomen. Staatssecretaris Steven heeft de eisen voor asielkinderen... die in aanmerking willen komen voor het kinderpardon versoepeld... Volgens de nieuwe regels vallen er ook kinderen onder... die in Nederland zijn geboren na de afwijzing van het asielverzoek van hun ouders. Na schatting 800 kinderen kunnen profiteren van de regeling. En bij de Notre-Dame in Parijs zijn de negen nieuwe klokken aangekomen. De grootste klok van 6000 kilo werd gegoten in het Limburgse Asten... door Koninklijke Ijsbouts. De andere klokken komen van een gieterij in Normandië. Ze zullen om Paul Pasen voor het eerst worden geluid... en daarna, na verwachting, 300 jaar meegaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, goedenavond. We delen steeds meer spullen met elkaar, share economy heet dat. Na negen hier aan tafel twee ondernemers die slim op die behoefte inspelen. En zo meteen een bizarre gijzelingszaak in Alabama. We hebben zo Amerika aan de lijn. Als je naar radio1.nl uh, gaat in de webcam, dan zie je Floortje Smit naast mij zetten. filmrecensente van de Volkskrant. We hebben het zo meteen over Lincoln, de grote Oscar favoriete die vandaag in Nederland draait. Hoeveel nominaties? Twaalf. 12. 12. 12. 12. Onder andere voor Daniel Day-Lewis. Die, ja, die, de, de acteur die als geen ander kruipt in de huid van zijn, degene die die portretteert. Soms een beetje overdreven, Floortje. Sommige mensen vinden het een beetje overdreven. <laughs> ja. Nee, ik, ik kan er wel van genieten. Ik vind het wel lekker. Ja, voor welke film ging je nou drie maanden in de bush wonen... en schoot hij zijn eigen voedsel? Oh, help. Ik weet het niet meer. Ja, dat was voor... Oh. Um, ik zie hier heel veel pijnzende gezichten. Ja, we komen ja. er even niet op. Ik zoek um, het ook op te zitten. Ja, nou, in ieder geval, dat was het geval. Oh, wow. Dat dus, en dan meer achter de schermenverhalen van Daniel Deluwe zometeen. Maar is Luc met een deeltje van de Topics? Ja, hoor je zometeen na 9 uur om andere nieuws over een mislukte beëdiging. Kom maar bij Oma, hè? Kom maar bij Oma, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou, wat daar allemaal gebeurd. Dat hoor je zometeen na 9 uur. Verder kwam er geen krant vandaag in Limburg. Nou, dan weet je het wel, paniek. En er is een spion in Den Haag. <lacht> Ik dacht, dat is dit. Nee. En zijn naam is Jeroen Stomporst. Ja, we gaan het hebben over sport. Althans, want er heeft weer een wielrenner bekend. Oud-rabo-renner Miguel Rasmussen vertelde doping te hebben gebruikt. Ook in de tijd dat hij bij de Rabobroeg reed. Dit is ze aan EPO. Dit draaien ze aan wekstermotten. Testosterone. Uh, Insuline. IGFR. Cortison en bloedtransfusies. Nou, dat heb je allemaal verstaan natuurlijk. Heleboel uh, mm. soorten doping uh, noemde hij op. Rasmussen zei dat op een persconferentie. Hij heeft doping gebruikt tussen 1998 en 2010. En de Deen stopt per direct met fietsen. Wilde verder geen nadere informatie geven, zoals namen van artsen, collega's natuurlijk, ploegleiders. Dat heeft hij wel gedaan in uh, een aantal gesprekken met de verschillende dopingautoriteiten. Later daar zeker meer over. En vannacht sluit de transfermarkt bij het voetbal. Een opvallende overgang is die van David Beckham. De 37-jarige Engelsman zet zijn carrière het komend half jaar voort bij Paris saint Germain. Ik ben heel lucky. Ik ben 37 jaar old en ik heb offered veel of offers. Meer offers nu than ik had in mijn career uh, at mijn age. Dus ik ben heel by that. dat. Ik was Paris because ik kan I wat de club are trying te doen. Ik kan de players die club brengen in. You know, Het is een city, stad. Het is altijd geweest en altijd zal zijn. Maar nu is er een club die veel succes hebben over de volgende 10, 15, 20 jaar. Vanavond de laatste wedstrijd in de kwartfinale van de KVB-beker. PSV, AZ en PEC Zwolle zijn al bekend. Maar wie komt daarbij? Vitesse of Ajax? De wedstrijd wordt gespeeld in Emmen. En daar is voor ons Bas tegen. Bas, uh, vertel nog eens waarom Emmen? Ja, omdat uh, de Gelredoom niet beschikbaar is. Daar is komende zaterdag een uh, dancefeest. En uh, de organisatoren daarvan hebben meer tijd nodig om dat allemaal op te bouwen. En dus kan het vanavond daar niet meer gevoetbald worden. Het is, als je het zo zegt, eigenlijk krankzinnig. Maar het verhaal is inmiddels bekend. En dus moest... Vitesse uitwijken en is uiteindelijk naar veel vijf en op Emmen uitgekomen. Ik kan je vertellen, als ik jarig ben, komen er meer mensen kijken. Want het is treurig. Er zitten er een paar honderd van Vitesse en een paar honderd van Ajax. En eigenlijk is het voor de rest hoofdzakelijk leeg. Ik geloof dat er hier 8000 mensen in kunnen. Er zitten er hoger 2000. Dus het is een treurige ambiance. Niet goed voor de, de bekenternooi, Nee, en nou hebben we... Een kwartfinale gehad waarin oerwoudgeluiden zijn gemaakt. Het gisteren bij PSV niet druk was en vanavond weer dit. Dus reclame is niet echt deze week. Uh, dan de wedstrijd nog eventjes Bas. Uh, wat vorige uh, afgelopen zondag nog versloeg Vitesse Ajax. Dus daarom wordt deze wedstrijd misschien nog wel veel interessanter dan die al was. Nee, tuurlijk. Het is sowieso een prachtig affiche tussen ploegen die het in de Eredivisie goed doen. En dat is ook wel iets om je als voetballiefhebber op te verheugen. Uh, het is... Alleen wat jij zegt, om die reden al interessante ontmoeting. Nou is het wel zo dat Ajax het vanavond een beetje anders gaat doen. Want die geven Fischer rust. Paulsen is op de bank. Vermeer, maar dat is bekend in de beker, kiept niet. Dat betekent dat dat de weg vrij maakt voor Sillessen. En dat ook Hoessen en Lukoki in het elftal verschijnen. Dus bij Vitesse verandert okay. eigenlijk niet zoveel. Behalve dat die ook de keeper hebben gewisseld. Veldhuizen op de bank en Eloy Room. Mag dan een keer laten zien uh, wat hij kan. Het wordt gewoon best een leuke avond hoor. Het is alleen uh, de ambiance klopt niet. Oké, okay, nou uh, vergeet dat gewoon en uh, doe En dat horen we zometeen bij BNN Today. En uh, vanaf 10 uur natuurlijk bij uh, Langs de Lijn. Was hij was zat? Toch leuke feestjes bij hem hè? <kliek> Altijd leuk. Meer dan 2000 man dus. <lacht> <Ja. tijd> uh, <hums> uh, volgens mij was het de last of the more weekends. Ik heb het even opgezocht. <kliek> klopt dat, Voortje? Ja, klopt. Wat oh, zit hij toch te, <hums> te multitasken, jongen? Ja, die jongen, ik kan het niet verdomme. tegen. En een sportnieuws lezen en ondertussen even een beetje zitten googelen. Jeroen Stoppers, dankjewel. Dankjewel. Emily Sandé, next to me. Emily Sandé, Next to Me. En het is van haar debuut-cd Our Version of Event. En dat was de best verkochte cd in 2012 in Groot-Brittannië. Gaan we naar Amerika. Alabama, om precies te zijn. Alabama is in de band van een gijzeling. Al sinds afgelopen dinsdag... wordt er een vijfjarige jongen vastgehouden in een bunker. De politie probeert hem te bevrijden. Onze man Michiel Vos is in Amerika. Michiel, wat is er dinsdag precies gebeurd? Dinsdag werd de vijfjarige Ethan inderdaad gegijzeld. Gekidnapt door... Een oudere man, een 65 jaar oude man... Mm -hmm. die eerst de bus waarin Ethan met andere schoolkinderen zat... een schoolbus, 20 kinderen, uh, overviel. En een uh, soort argument, een, een ruzie kreeg met de bestuurder van die bus. Ja. Die bestuurder van de bus vervolgens doodschoot. Toen de bus uitging met Ethan, de vijfjarige jongen... vervolgens naar een door hem gegraven, door die man ooit gegraven bunker ging... Uh, vlakbij. En daar heeft hij toen, dinsdag, drie dagen geleden dus... Plaats ingenomen en daar is hij nog steeds. We zijn dus nu op dag drie van dit, deze Armed stand off day 3, zoals het in de Amerikaanse media wordt genoemd, van dit ja. gijzeldrama. En wat wil die man? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. De man wordt omschreven als iemand die uh, buurtbewoners liever uit de weg gingen. Hij wordt omschreven als iemand die zeer anti-regering uh, is, anti-Amerika zelfs. Iemand die, die wordt omschreven als een survivalist. He? Iemand die zich dus zeg maar voorbereidt op het eind der tijden en dus een bunker heeft aangelegd die in dat soort streken ook al wat aangelegd om tornado's... en dat soort dingen uh, te, te ontduiken. Ja. Maar goed, de man is iemand die nogal geweld gebruikt... die meerdere keren een pistool heeft getrokken. Het is niet helemaal duidelijk wat hij wil. Hij, was, hij zei in de bus, voordat hij de buschauffeur doodschoot... dat hij achterna werd gezeten door de politie. En dat kan ook wel kloppen, want hij had afgelopen woensdag... eergisteren dus, nee, gisteren moet ik zeggen... had hij moeten verschijnen voor een rechter... om zich te verantwoorden voor pistoolgebruik tegen een buurman. Dus hij was, stond onder druk... Hmm vroeg toen om twee kinderen uit die bus, kreeg toen uiteindelijk geen van die kinderen van de buschauffeur... en schoot toen vervolgens de buschauffeur dood, zoals ik zei, en nam toen een, een, een, een één kind mee ja. als gijzelaar. Wat een verhaal. En, nou ja, goed, ik neem aan dat die bunker wordt natuurlijk nu belegerd, of daar is een heel cordon politie omheen. Ja, politie, FBI en het de Department of Homeland Security, die hebben daar mensen... maar er is ook een onderhandelaar uh, bij die mm -hmm. met de man praat, schijnbaar, via een PVC-buis die uh, naar binnen is getrokken, zeg maar dus hè, Vanuit de buitenwereld kun je dus in die bunker krijgen. Ja. Die bunker, de, door die PVC-buis worden ook medicijnen voor het jongetje uh, doorgegeven. Want dat jongetje leidt aan het Asperger-syndroom en ADHD. Die heeft dus allerlei ziektes en die moet medicijnen gebruiken. Die heeft ook gevraagd om krijtjes en papier. Dat heeft hij ook gekregen via die PVC-buis. Het schijnt dat daar voedsel is en uh, dat hij tv kijkt en dat hij het overigens goed maakt, maar het is dus niet helemaal duidelijk... want de nee. politie heeft die jongen dus al drie dagen niet gezien... en gaat af op waarschijnlijk stemmen... en op de, hè, op de aanwijzingen van die man die dus met hem is, met dat jongetje. Dus ze zijn in onderhandeling, dus er wordt ge niet gepraat over een bestorming, neem ik aan. Ja, daar wordt wel over gepraat, gespeculeerd, liever gezegd door de media... maar de politie zelf zegt daar heel weinig over. De politie zegt überhaupt heel weinig. Ze hebben nauwelijks, ze hebben niet eens de officieel de naam doorgegeven van de, van de kaper, zal ik maar zeggen... van de nee. gijzelhouder... Dat weten de buren. Die hebben inmiddels natuurlijk allemaal met de media gesproken. Maar verder, officieel weten we heel weinig. Maar goed, via de media weten we natuurlijk uiteindelijk weer heel veel. Goed, nou, dit, uh, dit leeft nog wel even voort, dit verhaal. Wij uh, horen van jou hoe het gaat aflopen. Michiel Vos, dank je wel. Geen dank. Zometeen het laatste deel van het audiodagboek van Tom Daams. Die fotograaf die met een camera en een schone onderbroek naar Syrië vertrok. Want hij is weer terug. Maandag zit hij overigens hier naast me. En op onze facebook.com slash BNN Today vind je meer kekkenzaken over en uit deze show. En kan je ons ook even liken als je er dus zin in hebt. Either the amendment or this confederate piece, you cannot have both. Congress must never declare equal those who God created unequal. Leave the constitution alone. Vanaf vandaag draait de nieuwe film van Steven Spielberg... in de bioscoop Lincoln. De film over de strijd van de Amerikaanse president... tegen de slavernij. En volkskantresensent Floortje Smit is naast mij in de studio. Jij hebt hem natuurlijk al lang gezien. Uiteraard. Twaalf Oscar-nominaties, dat zijn er heel erg veel. Hoge verwachtingen ja, heb je Ja, behoorlijk beste film, beste regie, beste acteur, acteur natuurlijk. Uiteraard. En dat is ook wel wat jou betreft het, het hoogtepunt van de film... met de acteur Daniel Day-Lewis. Ja, het, je moet het zo zien... Um... Een portret van Lincoln. Lincoln is zo bekend. Je kent hem van, van de $5 dollar biljet. Ik bedoel, zelfs hier in Nederland weet je wel. Hoge hoed, ja. grote oren, beetje, beetje bonken gezicht. Um, en Daniel Day-Lewis wordt Lincoln echt. Het is echt bijna griezelig hoeveel die op de president Alleen al fysiek ook, bedoel je? Ja, ja, ja. ja juist fysiek. Ja. En... Um, dan wil je al heel snel heel erg meegaan in, in wat hij laat zien, natuurlijk. En het verhaal. En het, hij maakt er echt een mens van. Ik zei net even tussendoor: dat was die film De Last of the Mohicans, las ik daar heeft hij zich, uh, ik geloof, drie maanden opgesloten. Nou ja, heeft, is hij de Wild West ingegaan met, met een speer en een hamer. En heeft hij hij zet... doet er zelf altijd een beetje schimmig over. Hè? Of ja. dat nou allemaal precies klopt. Maar is dat waar, dat soort verhalen? Nee, ja, Er zijn wel acteurs die wel eens uit de school klappen... die wel eens dingen vertellen. Um, en bijvoorbeeld, er is een acteur geweest die bij uh, de Gangs of New York... heeft gezegd dat hij daar een longontsteking had opgelopen... omdat hij weigerde een warme jas aan te doen. Ja. Want die waren er niet in die tijd. Ja. Um, maar zelf doet hij... Um, ja, hij, hij blijft heel bedeesd erover. Want je wel sowieso zeker weet van, van Daniel D. lewis hij pakt een film echt, doet hij alleen als hij er 100% achter staat. Dat is een man die één keer in de vijf jaar een film maakt. En dan... Uh... Ja, dan ook eigenlijk altijd wel genomineerd en dat heeft wordt hij... voor een Oscar. Ja, dat doet, dat doet hij aardig. Dat heeft hij bij deze film ook weer gedaan, toch? Allemaal rare ja. dingen achter de schermen. Dat hij nou ja, alleen maar op de manier zoals Lincoln praat, wilde praten nog. Precies. Nou ja, wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat hij nooit... Hij doet niet aan kletspraatjes of zo op de set. Hij wil niet uh, even tussendoor een kopje koffie drinken met... Uh... Met, uh, met uh, de meneer van het licht of zo. Dat, uh... Want dat zou Lincoln ook niet doen. Nou ja, niet dat Lincoln dat zou doen. Niet zou doen maar um, dat, hij vindt dat dat hem uit de rol ja, haalt ja, ja, En ja. hij moet natuurlijk niet, hij moet meer zijn, hij moet het echt worden. Hè. Het is meer dan dat. Jij noemt de film uh, de West Wing van, uh, van de 19e eeuw. Nou, is dat ongeveer mijn lievelingsserie, de West ja. Wing? Wat is hier zo West Wing aan gaan? Nou, het is, um, je zou vermoeden dat het, als het een biopic is... dat het dus gaat over zijn hele leven. En dat is het niet. Het, het zijn echt de laatste maanden van zijn leven... waar deze film zich op focust. En uh, het focust zich dus heel erg op dat uh, amendement. Dat 13e amendement. Wat hij wil toevoegen aan de mm -hmm. grondwet. Maar op dat moment... Um, het amendement zou de slavernij ja. af, uh, afschaffen. Op dat moment is die, burgeroorlog, die Amerikaanse burgeroorlog in volle gang. En precies op het moment dat hij zegt... van, Ik wil die slavernij gaan afschaffen... komt er ook een, een afgevaardiging van de Zuidelijke Staten... die um, wel vrede willen sluiten. Nou ja, hij weet, als ik het amendementen doorheen krijg... dan worden zij weer zo pissig... dat uh, de hele vredesonderhandelingen uh, kan je weer van vooraf aan beginnen. Ja. Dus dat moet je doen. En het, um, het resultaat is dus dat hij... Ja, achterkamertjes politiek. Hij, hij zegt de een dit, hij zegt de ander dat. Ja, want even voor de helderheid, de West Wing politieke serie... over een fictieve president. Het enige wat je daar ziet is... Uh, Gepraat in kamer. Ge mensen die de hele dag door de gang van het Witte Huis lopen met elkaar praten en dat zijn briljante dialogen. Ja. En, en daar lijkt het dus een beetje op. Ja, en, en dit zijn ook, het zijn hele goede scherpe dialogen en het gaat heel snel. Dus je, het is wel handig als je een heel klein beetje vooraf al weet hoe het precies zit en waar we zitten in de geschiedenis en je wat de Je moet eerst even, even Wikipedia linken erbij halen. Ja, dat, dat helpt. Dat, helpt, dat ja. helpt wel. Ik denk dat de Amerikanen, voor Amerikanen zit dit natuurlijk gesneden koek... maar als je als Nederlander naar de film gaat, is het wel handig. Toch even doen. Um, hij heeft veel speeches gegeven, Lincoln. eentje is wereldberoemd. We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom. That government of the people, by the people, for the people... shall not perish from the earth. Ja. Het is niet Daniel Delois. hè? Nee. nee. Dat, hoe heeft hij dat gedaan, dan Spielberg? Wat, um, wat hij doet is. Uh, dit is inderdaad de bekendste speech. Het zit in de opening scène van de film. Uh, het is de Gettysburg Address. En hij laat soldaten het um, reclameren. Dus die soldaten die. Doen de speech, die, die laten Lincoln zien hoe ontzettend veel indruk die speech op hen heeft gemaakt door hem zo op te kunnen drukken. Het is gewoon een geintje van Spielberg om het op die manier te doen. Ja, dat, dat soort spelletjes speelt hij wel meer. En dat is wel, dat vind ik wel het sterkste punt van de film. Hij, uh, um, wat ik net al zei, dat bekende silhouet laat hij dan de hele tijd zien. En dat, dat um, het, het zijn echt knippen naar mensen die. Hij speelt heel erg met de verwachtingen die je hebt. Van Lincoln en deze speech daarvan verwacht je natuurlijk. Nou, die moet in zo'n film precies, zitten. Ja, en dan laat hij het door andere mensen ja, uitspreken. Precies. Is het nou, um, want het is, heel Amerika is dat op zijn kop... twaalf Oscar nominaties, nou ja, dat is, de, iedereen heeft het erover. Um, bij ons is dat natuurlijk een beetje minder. Is Het al? Het klinkt namelijk een beetje, als ik het er zo over lees... het is ook wel vooral voor onze geschiedenislesje... of is het wel meer dan dat? Het is, ja, het is wel echt een geschiedenislesje, vind ik... Um, kijk, wij missen natuurlijk heel erg het gevoel bij die president, ja. um, waar Amerikanen ja, echt is, een ja, icoon... Ja, maar dat, dat vijf dollar miljard vormen, ja, ja. vooral. Ja, maar Amerikanen hebben daar natuurlijk veel meer ook een gevoel bij, en ook bij die afschaffing van die slavernij, dat is, dat is een, een heet hangijzer, wat daar nog veel meer gevoeld wordt dan, uh, dan hier. Um, de politieke lading is daar ook anders. Ik bedoel, dit, dit laat zien dat uh, een groot staatsman, uh, als hij maar een beetje pragmatisch is, en, en pragmatisme boven idealisme stelt, dat hij heel veel het is natuurlijk, hallo Obama. Bedoel, ja, ja, ja. Het zijn allemaal van dat soort lesjes zitten erin. En ik denk dat je dat als Nederlander... dat je daar gewoon een minder hoera gevoel bij hebt. De, voor een, een Nederlander denk ik dat het wat meer op afstand blijft. Als wij er naartoe gaan, gaan we om te kijken... hoe Daniel day zich uh, transformeert tot Lincoln. Is al heel erg leuk, natuurlijk. En waarschijnlijk zijn derde Oscar gaat ophalen. Tuurlijk. Dit weekend won Vitesse met 3-2 van Ajax. Kiki van onze redactie. Dit was haar mooiste dag van haar leven. Ja, leuk voor je Kiki. Vanavond gaan we hele andere dingen zien. Of niet, Bas Tegeler? Nou, het is 1-0 voor Ajax al na 7 Kijk. minuten. Uh, en die uh, goal komt op naam van Hoessen. Die dus uh, een keer mee mag doen omdat anderen door de boer worden gespaard. Op de bank gezet. Uh, whatsoever. Maar die kan van dichtbij een bal binnentikken. Nadat er bij Vitesse eigenlijk niet goed wordt opgetreden. En men zich een beetje lijkt te verkijken op een afstandsschot van Moisande. Dat verdwijnt via de rug van een van de Vitesse-verdedigers ineens een hoek aan de rechterkant in. Daar staat er van Ajax wel één op te letten. Dat is Lukoki. De bal komt voor het doel. En van dichtbij kan binnen tikken. En dat is gek genoeg, na zeven minuten niet eens de eerste kans. Want we hebben van Ajax al behoorlijke mogelijkheden gezien. Al na een minuut was het Moisande die een doorgetikte bal uit een hoekschot bijna kon binnenwerken. Eriksen heeft al een keer oog in oog gestaan met Eloy Room. De keeper van Vitesse, die ging er allemaal niet in. Maar nu bij de derde poging is het dus via Hoessen wel raak tussendoor. Overigens heeft Vitesse één kansje gekregen. Dat was een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Dat een metertje naast ging, een schot van uh, de rechtsbuiten Ibarra. En daarmee is de koek wat dat betreft wel op. Maar het is in ieder geval wel al acht minuten lang een vrij levendige wedstrijd. Terwijl nu uh, bij Vitesse is het... Uh, oh nee, Sim de Jong is het die een uh, blessuretje heeft. De aanvoerder van Ajax aan langs de kant wordt verzorgd. En... Daar kijkt hij, laat ik het voorzichtig formuleren, niet heel gelukkig bij. Die is daar geraakt bij een duel. Dat betekent dat daar wellicht een probleem ontstaat. Sowieso Ajax even met tien man in het veld staat. En Vitesse de bal heeft, via Theo Jansen. Die in de middencirkel nu om Hoesen de doelpunt te maken heen loopt. En paas naar de linkerkant. Dan moet dan normaal gesproken Kakuta staan, de Fransman. 1-2 met van Ginkel. Kakuta weggestuurd, maar Van Rijn snijdt hem de pas af en kan dan, als hij slim kijkt, eigenlijk vrij makkelijk uitverdedigen. Aan de linkerkant van het veld komt dan Siem de Jong weer terug het veld in. Maar dat oogt toch allemaal niet heel soepel. Het zijn van die uh, tikjes die je dan krijgt die je er misschien uit kan lopen. Hij zal verstandig genoeg zijn dat als het niet gaat om daar geen risico mee te nemen. Maar het lijkt eerlijk gezegd wel weer te gaan. Als de negen minuten van de wedstrijd loopt en Lasse Schöne de bal naar de rechterkant speelt. In de richting van Aldewereld. Die loopt de middenlijn over. Aan de rechterkant komt er dan beweging bij uh, Van Rijn. Ja, slechte bal. Van Rijn is eigenlijk op volle snelheid. En krijgt de bal dan een meter achter zich gespeeld. Dan is het... Niet meer te doen om nog te stoppen en om te draaien. Zo gaat de bal over de zijlijn en dan mag Vitesse een ingooi gaan nemen. Nou ja, tien minuten gespeeld. Bijna een goal van Hoesen heeft Ajax in Emmen op een 1-0 voorsprong gezet. Maar het is een levendig begin in dit lege stadion aan de Meerdijk. Hold me TONIGHT WHAT HAPPENED TO ME My head IN THE clouds.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 slips through our fingers now. Hoi. Rigby Earth. Earth meets water. Aan tafel Victor en Daan, de heren die zometeen... Uh, goedenavond heren, uh, gaan uitleggen dat er een hele nieuwe economie op gang is gekomen... Uh, waar wij gewone mensen heel veel aan hebben cryptisch, hè, Luc? Heel ja, mooi, heel cryptisch. hè? En, en Floortje <laughs> Smit van de Volkskrant zit hier ook nog steeds en Luc die heeft een of andere moeilijk quizje voor ons. Een klein quizje over spionnen, ga ik straks over hebben. Hoe heet ook weer die beroemde Engelse spion, jongens? James Bond. James, James Bond, Bond. En dan, Hoe heet die andere Engelse spion? David Beckham? Nee. nee. <laughs> David Beckham? <laughs> <laughs> Wat is dat nou weer voor <laughs> kwam iemand. Uit? Austin Powers, jongens. Oh, ja. Ah. Ja. Waar ah. ligt het dorpje Spy? 40 kilometer ten westen van Brighton. Nee. Welk land? Nou, oh, weet ik in België ligt die. In ja. het midden van België ligt een dorpje en dat heet Spy. Hmm. En daar is de eerste Neandertaler gevonden... Resten daarvan natuurlijk, hij liep niet rond. Maar het dopje spy. Straks meer over spionnen. Alleen dan spionnen niet in België, maar in Den Haag, hier in Nederland. Dat zo meteen na negen. Wat gaan wij nog meer doen? Nog veel meer natuurlijk Vitesse Ajax. Deze heren hier aan tafel hebben we het over shared economy. En dat je er heel veel geld mee kan verdienen. En we hebben het ook nog over Griekenland. Maar over heel curieuze iets. Namelijk die staan enorm hoog op de lijst van landen met plastische chirurgie. Tot zo op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Divisie AZ Groningen. Voorzet, ja! Hij zit erin! Roda, Herakles. Die een flinke redding in moet hebben. En wat doen ze daar nou dan toch? Nak, pek, zwollen. En het doelpunt: 1-0. En op voor 9, PSV, ADO. Daar ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Lies al vanaf 489 euro per maand en slechts 14% bijtelling. Welkom bij Lexus. AD feliciteert koningin Beatrix vandaag met haar 75ste verjaardag. Daarom presenteert het AD de zesdelige boekenserie Ons Koningshuis. Zo waarlijk helpen mij. Nu in de winkel, deel 1, Majesteit en Moeder, voor maar 6,95, exclusief bij het AD. Nu in de winkel, Majesteit en Moeder, voor maar 6,95 bij het AD. Dit is Radio 1.